3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stomport. We kijken terug op het tragische ongeluk van prins Johan Friso in februari van dit jaar. En we horen van Mr. Polska, die zijn bezoek aan Polen ook gebruikt... om zijn familie op te zoeken. Eerst het NOS Nieuws met Dorot Megens. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is... van het busongeluk in Zwitserland... waarbij in maart 28 mensen omkwamen. Vooral Belgische schoolkinderen.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 Staatssecretaris Wekers maakt zich geen zorgen over de situatie van vijf Nederlandse banken. Vanmorgen werd bekend dat kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van vijf banken heeft verlaagd. De Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Volgens Moody's hangt de afwaardering samen met de voortdurende crisis rond de euro. Wekers zei in een reactie dat er geen aanleiding is nu te veronderstellen dat zij in de problemen komen. Verder benadrukte hij dat het ministerie van Financiën doorgaans niet op ratings reageert.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 Iedere keer opnieuw, als er verkiezingen zijn, dan uh, zie je dat uh, dus gebeuren. Dat mensen verdwijnen, dat er mensen uh, bijkomen. We hebben we de vorige keer meegemaakt, zullen we nu ook meegemaakt. Dat zijn altijd even moeilijke uh, momenten. Uh, maar als ik dan om me heen kijk en ik zie wat er nu op de lijst is geplaatst... en wat voor kwaliteiten uh, dat zijn, dan heb ik ook veel vertrouwen in, uh, in de groep mensen... die nu uh, ook uh, op de lijst zal komen te staan. En daar kunnen wij ook de kiezer uh, mee tegemoet. Op de vierde plaats staat directeur Segers van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Op de zevende plaats staat EO-presentator Herman w. Vier oud-commando's van het Bosnisch-Servische leger... hebben celstraffen tot 43 jaar gekregen... voor hun rol bij massa-executies in Srebrenica. Het zijn tot nu toe de hoogste celstraffen... die een rechtbank in Bosnië heeft uitgesproken... voor betrokkenheid bij moordpartijen. Het viertal vermoorden in de zomer van 1995... zo'n 800 mannen uit de Bosnische moslim -enclave. De rechter acht het viertal schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. In Boskoop heeft een inbreker twee agenten omvergereden toen hij wilde ontkomen. De agenten zagen de man met een breekijzer een huis uitrennen en probeerden hem te arresteren. Maar dat liet de inbreker niet zomaar gebeuren, zegt de politie. Hij rijdt achteruit en daarbij komt één agent ten val. En de ander wordt een heel klein stukje meegesleurd en uh, komt terecht tegen een biels in een tuin en raakt daarbij gewond. De bestuurder die rijdt weg, verlaat een stukje verder op zijn auto, uh, vlucht een weiland in en wordt daar aangehouden. We het weer nog veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige wind. Het is 18 tot 21 graden. Morgenochtend vooral in het oosten nog een buis. Middags is het vrijwel overal droog. ANWB-verkeersinformatie. Vooral vertraging vanuit de Randstad naar het zuiden en het oosten... en vanuit Nijmegen op de A50 en de A325 naar het zuiden. Grote problemen nu in het zuiden van Limburg op de A2 richting België. Heeft te maken met een gat in het wegdek... een gat van 1 bij 1 bij het knopend kruisdonk. Daarom is op die A2 van Eindhoven naar Maastricht nu... twee rijschokken dicht tussen knopend kruisdonk en Maastricht. De file groeit aardig aan. Vanaf Maastricht-Aken-Airport tot aan Maastricht staat 8 kilometer. Verkeer richting Luik kan het beste omrijden vanaf Knopend en Keersheide, via Aken en Eupen in België. Verder een probleem, een aanrijding op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Afritkerk Kerkdriel en Waardenburg staat 5 kilometer. Bij Waardenburg is de linker reis ook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Goedemiddag, we horen zo meteen Mr. Polska. Hij gaat langs bij zijn familie in Polen. We gaan eerst langs België. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. Langs België, langs Lommel, waar zojuist een persconferentie is gehouden... over het busongeluk in uh, Zwitserland. Misschien herinnert u zich dat nog. Het gebeurde in maart van dit jaar. Kwamen toen 28 mensen om het leven. Vooral uh, Belgische schoolkinderen. Quenta Horst in Brussel, uh, jij volgde de, de persconferentie. We hoorden net ook van Dorad Megens uit het nieuws al uh, dat de oorzaak van dat busongeluk onbekend blijft. De bus reed niet te hard, er zijn geen voorwerpen op, uh, op het wegdek gevonden. Uh, hoe nu verder met dat onderzoek? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Er is uh, nog steeds geen, uh, geen echte oorzaak uh, gevonden. Dat klopt allemaal. De bus reed niet te hard. Uh, de bus was technisch allemaal perfect in orde en goed onderhouden. Uh, geen vloeistof op de weg. Uh, dus het is een beetje onbevredigend dat er geen oorzaak is aan uh, te tonen. Uh, wat wel steeds uh, is verondersteld is dat de bus uh, kennelijk iets aan de rechterkant van de tunnel zou hebben geraakt. Toen het uh, afgeweken is van het rijvlak. En toen weer is teruggekeerd uh, naar de rechterkant en toen frontaal op, uh, op een muur is gebotst. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Uit al die onderzoeken is gebleken dat de bus gewoon netjes aan de rechterkant is geblek, gebleven en over 75 meter de stoeprand heeft geraakt en toen frontaal op die, op die muur, op die, uh, op die soort van vluchtstrook uh, is gebotst. Ja. Wat, kan um, dan, wat, wat kan een onderzoek nu nog opleveren dan? Waar, waar zoekt men nog naar? Nou, er worden nog een aantal dingen goed onderzocht. Dat is onder andere de medische dossiers van de chauffeurs. Uh, uh, die gaan nu echt uh, uh, geanalyseerd worden. Maar uit de eerste adoptieonderzoeken is uh, niks, uh, niks afwijkends gebleken. Maar dat gaat dus nog, nu nog de komende maanden verder onderzocht worden. En wat er ook nog gemaakt gaat worden is een 3D-animatie van de videobeelden. Ja, en dat is het eigenlijk op dit moment. Zeg maar, de onderzoeksrechter uit Zwitserland komt dus naar België... om, om te vertellen uh, hoe de stand van zaken is. Waarom doet hij dat? Nou ja, dat lijkt me eigenlijk wel logisch. Al die nabestaanden die zitten natuurlijk vooral uh, hier in België. En de onderzoeksrechter is vanochtend naar België gekomen. En heeft uh, de nabestaanden ingelicht. En heeft daarna uh, de pers te woord gestaan. Ja. Ik Horst, over uh, het nieuws over het busongeluk. Uh, dat in februari van dit jaar in Zwitserland aan uh, een heleboel uh, Belgische schoolkinderen, onder andere ook aan volwassenen... en Nederlandse schoolkinderen, het leven heeft gekost. De Ronde van Zwitserland, etappe nummer 7. Een tijdrit, bijna 35 kilometer moeten worden gereden. Sebastian Timmerman, hoe, hoe is de stand van zaken? Uh, de Zwitsers die kijken allemaal hoopvol naar, uh, bij de finishlijn naar uh, zeg maar de laatste bocht in Gostau. Want daar moet uh, degene aankomen aan wie je toch automatisch denkt als je denkt aan Zwitserland en aan tijdrijden. Fabian Cancellara. de viervoudig oud-wereldkampioen 2006, 7, 9 en 10. Maar vorig jaar werd hij ontroond door Tony Martin. Hij is natuurlijk nog wel steeds de Olympisch kampioen. Komende zomer verdedigt hij die titel in uh, Londen natuurlijk. En Fabian Cancellara moet zo'n beetje de dadelijk binnen gaan komen. Want hij is al een tijdje onderweg. Het is geen verrassing dat hij, want hij is als 35ste vertrokken staat slecht in het algemeen klassement onderweg de uh, snelste tussentijden had en inderdaad, Cancelara komt nu over de streep in 46 minuten en 38 seconden en dat wordt uh, voor velen dan de time to beat en het zou me niet verbazen als dat uh, de tijd gaat worden uh, die misschien aan het eind van de dag ook nog wel bovenaan staat. 46, 38 dat wordt dus de richttijd voor mensen die denken in de buurt te kunnen komen bij Fabian Cancelara bezig aan een moeilijk seizoen nadat hij in de Ronde van Vlaanderen Zwaarteval kwam en zijn sleutelbeen op vier plaatsen maar liefst brak. heeft dus nu in ieder geval wel in eigen land de snelste tijd... op deze lange tijdrit op de klokken staan. Maar er komen natuurlijk nog heel veel rijders... en hij zal zich ook nog wel extra willen revancheren... nadat hij afgelopen zaterdag de eerste korte tijdrit verloor van Peter Sagan. Sagan gaat over twee minuten zo'n beetje van start. Uh, het wordt dus nog even wachten totdat hij gaat rijden. Kijken we verder naar de Nederlanders Nicky Terpstra is onderweg. Ik ben wel benieuwd wat hij uiteindelijk voor tijd gaat rijden. Ook uh, zeker gezien die Olympische Spelen. Terpstra gaat sowieso de wegwedstrijd rijden. Maar is volgens mij voor de tijdrit nog niet helemaal. Uh, zeker Luwe-Westra is dat wel. En wat betreft het algemeen klassement... moeten we verder wachten tot rond de klok van vier uur. Dan gaan uh, de toppers in dat klassement van start... onder wie ook Robert Geesing, Steven Kruiswijk en Wout Poels. Wat betreft de Nederlanders en de buitenlanders... Levi Leipheimer, Tom Danielsen, Walwerde met die klimmetjes in oogenschouw genomen. Lufquist, Kreuziger. misschien wel Frank Slek... vanwege die klim die erin zit. Maar Slik is niet zo'n goede tijdrijder. En natuurlijk de leider in het algemeen klassement. Rui Costa. Vertrekt als laatste rond de klok van half vijf. Maar de snelste tijd staat dus op naam van Fabian Cancellara. 46 minuten en 38 seconden. Viesje Zet, de worker uit 1979. De sportzomer en de programmering op Radio 1... heeft ons ook de rubriek de stand van het land uh, uh, opgeleverd, uh, Jeroen. <laughs> Kijken we toch terug op belangwekkende gebeurtenissen uit het verleden. Wat hebben we bij de kop? Uh, vrijdag 17 februari, dan komt dit bericht door. Ik praat er nog een keer opnieuw naartoe. Ja, dat, uh, uh, dat is even, er wordt even opgezocht. Dat is een belangwekkend bericht. Uh, de... de, de... De, voor veel mensen was de wintersportvakantie begonnen. Mensen gingen op weg naar Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland. En onze prins Frizo was al in Zwitserland. Vrijdag 17 februari. Het is vrijdagmiddag bijna vijf voor half vier... als een Oostenrijks persbureau meldt... dat een lid van de koninklijke familie onder een lawine is bedolven. En al snel blijkt dat het gaat om prins Frizo. Prins Frizo die met de familie vakantie viert in leg... Om kwart over twaalf komt hij daar onder een lawine terecht. Vizo ligt dan bijna 25 minuten onder de sneeuw. Het ski-ongeluk van Prins Fieso heeft wekenlang de media gedomineerd en inmiddels ligt hij al enkele maanden in een Engels ziekenhuis. Er komt geen informatie naar buiten over zijn gezondstoestand. Kort de Horde is Royalty Watcher. Jarenlang ook was hij hoofdredacteur van het Bad Vorsten. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Kunt u ons nou vertellen waarom we niets meer horen over Frizo? Nou, omdat er geen veranderingen zijn in zijn toestand, dat heeft de Rijksvoorrichtingsdienst uh, uh, 1 maart ook meegedeeld. Dat zij uh, uh, ongetwijfeld nieuwe mededelingen, nieuwe communiqués zullen uitvaardigen. Op het moment dat er veranderingen zijn in zijn toestand. Nou, hieruit mogen we het ontbreken van deze communiqués... daaruit mogen we dan concluderen mm -hmm. dat er geen. Veranderingen zijn in zijn toestand. Dat betekent dus dat de prins nog steeds coma is in coma is. Ja, geen nieuws is in dit geval echt. Slecht nieuws dus? Dat is slecht nieuws. Ja, het is opvallend dat er maar weinig deskundigen in Nederland zijn... neurologen die daar iets over durven te zeggen. Uh, alleen Bob Smalhout heeft kort geleden, dat is een anesthesist... die heeft daar kort geleden wat over durven zeggen. Maar mm -hmm. het is heel begrijpelijk ook naar het opheft hier geweest destijds... Uh, van de ja, neurochirurg Tulken en ja. zijn vriendin Jannetje Koelewijn. Ja. Um. Uh, u, u zit in die wereld. Weet u bijvoorbeeld, uh, want het verhaal gaat. dat de koningin ieder weekend nog naar Londen vliegt. om hem te bezoeken. Uh, ja, dat klopt. De koningin uh, vliegt bijna elk weekend. naar een, uh, het vliegveld Noordhold. Dat is een, een uh, Royal Air Force uh, uh, vliegveldje. in de buurt van Londen. En daar wordt ze opgewacht door de ambassadeur. En de Nederlandse ambassadeur in Engeland. En die brengt haar dan rechtstreeks. naar of naar het, uh, het, het, het ziekenhuis. Uh, of naar het Wellington Hospital of naar de woning van, van Mabel en Friso. Ja, en, en, en de koningin heeft natuurlijk als haar spreekbuis... de Rijksvoorlichtingsdienst. Die ja. is, daar, is daarvoor opgericht, althans een tak eh, daarvan. Kunnen we daar de informatie weghalen over de huidige situatie? Nee, want uh, wat ik al zei, uh, er zijn geen, na 1 maart zijn er geen nieuwe communiqués verschenen. En dat betekent, als je ook kijkt op de officiële site van RVD... dan wordt dat met zoveel woorden gezegd, wij zullen geen nieuwe mededelingen doen. Uh, pas zodra uh, er verandering is in de toestand van de prins... dan zullen er nieuwe mededelingen komen. Ja, ja. We horen ook niks van, van, uh, van zijn echtgenoten, hè? Mabel en, de, en de, nee. de kinderen. Je ziet ze niet op foto's, je, je nee, hoort maar, ze. Niet. Nee, maar dat is een goede afspraak natuurlijk... met, met de Nederlandse pers, en ja, ook wel een beetje dan met de Engelse pers, dat uh, ja, we de mensen, de familie deden, ja. en niet gaan volgen in deze. Uh, er is genoeg. Uh ja, er zijn genoeg, natuurlijk, dat weten we allemaal genoeg, ophef geweest. Er zijn genoeg journalisten geweest destijds in het, in, in het ziekenhuis en rondom het ziekenhuis van, van Innsbruck en na het uh, vervoer naar, naar Londen is het eigenlijk stil geworden en zijn er geen foto's verschenen. Dus slechts één keer is er geloof ik aan, aan de deur is er gefotografeerd en daarna niet meer. En uh, ik denk dat het ook heel verstandig is en dat het ook heel waardig is dat de pers op die manier uh, ja, reageert en, en zich houdt aan, aan de afspraken die die we eigenlijk met z'n allen een beetje gemaakt hebben. Eh, ja, we weten wel dat Mabel inmiddels... Eh, zij is na het ongeluk overigens niet meer aan het werk gegaan. We weten dat zij eh, ja, directeur is van de Elders. Dat is een, een beweging die zich bezighoudt met vrede, veiligheid in de wereld. En die, waar eh, ja, tal van, van, van topmensen eh, eh, ja, aan, aan meewerken eh, aan dat werk. Eh, ze is dus niet meer verschenen sindsdien op haar werk. En ze is enige tijd geleden heeft hij haar functie ook opgegeven. Okay. Ze is nog wel adviseur, heb ik begrepen, van die elders. Nou, dat is, uh, dat is heel duidelijk. Ze heeft, heb ik begrepen, ook op dit moment een zus in huis die haar een beetje helpt. Ze probeert sowieso elke dag haar kinderen zelf naar school te brengen. En ze, ze probeert ook elke dag aan het bed van haar man te zijn. Um, over het ongeluk zelf zijn ook nog steeds een aantal zaken niet helemaal duidelijk. Bijvoorbeeld de precieze toedracht... Nee, dat is al heel opvallend. Uh, ja, kort na het ongeval uh, werd er onmiddellijk uh, van de kant van burgemeester bijvoorbeeld van Leg... werd uh, duidelijk gemaakt dat, uh, uh, uh, ja, dat de schuld of de verantwoordelijkheid... laat ik het zo zeggen, de verantwoordelijkheid van dit ongeluk... toch te zoeken moet zijn bij uh, de skiers zelf. Uh, en kort daarna merkten we dus dat het landesgericht Veldkierig... een onderzoek uh, zou gaan starten en ook gestart is... naar de ware toedracht van het ongeval. Er werd eigenlijk al meteen gegeven gekeken naar uh, de metgezel van, van prins Friso, uh, de hotelier uh, Florian Moosbruggen, een oude vriend, jarenlang oude, oude vriend van, van, van de prins. Uh, ja, eigenlijk is dat niet, natuurlijk een beetje flauw om er eerst meteen te gaan wijzen... naar, naar uh, de verantwoordelijkheid van de skiers. Skiers hebben altijd een verantwoordelijkheid. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat in alle grote skigebieden... er een zogenaamde Shoots-commission functioneert. En die die is aangesteld ook dat landesgericht uh, En uh, deze, deze uh, ja, commissie uh, heeft de taak, tot taak, om de veiligheid van het gebied te bewaken. Ze hebben dus ook de macht om, als dat nodig is, bij lawinegevaar, bepaalde liften te sluiten en al dus bepaalde gebieden van het skigebied af te sluiten. Dat is op die bewuste, rampzalige dag, is dat niet gebeurd. Nee, nee, nee. Maar en, uiteindelijk blijkt dat het, blijft dat natuurlijk ook de, de verantwoordelijkheid van de skiers. Het is In altijd, ieder skigebied kan je gewoon, of je nou, uh, nou, nou een lint nou, nou. ziet of niet, uh, de, buiten de piste. Dat wil ik niet helemaal zeggen. Maar uit eigen ervaring weet ik dat als er lawinegevaar dreigt, ja. dan worden er uh, pistes afgesloten door de lawineshootscommissie. Dan moet de Bergbaan AG, moet dan... Uh, de, die, die pistes afsluiten. Maar hij was toch buiten de piste of niet? Nee, hij was niet buiten de piste. Dat is ook gesuggereerd dat hij of pistes zou skiën, maar hij, hij maakte wel degelijk gebruik van de kleinere skiroutes die je daar heel veel hebt en die overal helemaal niet zo vreselijk moeilijk zijn als ja. ook wel gesuggereerd wordt. Die skiroutes zijn heel goed te, te gebruiken en die zijn heel goed ja, te, te beskieën. Ja. Maar hoe dan ook, de Prins ligt in coma in een ziekenhuis in Londen en de vraag is die ook nog steeds op tafel ligt, wordt, wordt hij beademd of ademt hij uit? Uit ja, daar dat kan ik ja, uiteraard heel, niks nee, over zeggen. Nee. Uh, we weten alleen uh, ja, dat het ziekenhuis is ja, gespecialiseerd is... in de behandeling van coma-patiënten. Dat betekent dat ze via een hele programma van, uh, proberen... om die patiënt toch sensorisch, motorisch te prikkelen... zodat hij voorbereid wordt op een mogelijke terugkeer uit de, uit de coma. Uh, maar ja, dat is, wat daarover te zeggen kan zijn... Ja. Ja, is nee, ja, dat is, dat is, dan moet ik het zwijgen te doen. Ja. Het zijn zware gangen uh, voor ieder mens, dus zeker voor ons staatshoofd... en haar familie naar Londen elke keer om te kijken naar je kind in coma. Het is inderdaad. schuwelijk, hè? Inderdaad, inderdaad. Ja. Ik denk dat het, het zeker ook het functioneren van onze koningin... Ja. en van uh, ja, de, de kroonprins ook zal Tuurlijk. beïnvloeden. Ja. Het hangt toch als een, ja, als, een, als, een, als, een, als een wolk over je heen. Ja. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Korde hoorde, royalty watcher en... Uh, Jarenlang hoofdredacteur van blad dank, uh, dank voor uh, de stand van het land ten aanzien van uh, Johan Vriesen. Graag gedaan. I best the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 At this next? I searched for between the sheets, or feeling blind, but realized all I was searching for was me.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 Like wildflowers, oh, the demons are chained. Keep Your Head Up. Het stond op zijn album en het was zo'n succes, dat nummer. Dat hij er ook maar een singeltje van heeft uitgebracht uh, in 2012. Ben Howard. Groot succes. De Radio 1 SportsZone. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Polska. Deze dag heb ik een miljoen vrienden. Ik dateer ik mijn jarig elke dag. Hier is Mr. Polska. Onze man in Polen is dat, he? Mr. Polska. Hij houdt ons dagelijks op de hoogte van zijn verblijf in zijn vaderland. Vandaag had hij eindelijk eens tijd om bij zijn familie langs te gaan. Maar dan kun je natuurlijk niet met lege handen aankomen. We zijn nu in de supermarkt. En, uh, ik ga eventjes wat, uh, wat snoep goed voor mijn neefje en mijn nichtje halen. Ik weet toevallig dat ze helemaal uit hun plaat gaan... als ze een kinderse krijgen. Pak wat Dank u. Een hele zak vol met snoep. Dan gaan we de kinderen even blij maken? Ik voel mij een soort van Sinterklaas nu. EK Sinterklaas. Dat doen we niet, hey, yeah. Dat is zo hey. Dat is dus de, de, de vrouw die mij uh, samen met mijn moeder heeft opgevoed. En uh, dus haar zoon, is uh, mijn neef en zijn vrouw en uh, kinderen. Ze zijn hier thuis en iedereen is gelijk helemaal blij. Ik ben ook blij. Als je mijn gezicht zou zien, uh, zou je een hele gelukkige jongen zien. playstation portable gekocht voor mijn neefje en hij komt nu de kamer binnen gerend met uh, zijn playstation met uh, mijn videoclip tot het hartje erop we komen hier binnen en uh, we krijgen gelijk uh, met z'n allen we krijgen thee en koffie en chocolaatjes en koekjes en chips precies wat ik uh, eigenlijk al vertelde over de Poolse mensen dat ze eigenlijk uh, super gastvrij zijn en, uh, ja, dat je eigenlijk altijd welkom bent. Je hoeft niet echt een afspraak te maken om uh, op visite te komen. Hollanders zijn heel erg vriendelijk. Dominique zei net uh, dat, uh, dat ze in de Nederlandse mensen heel erg vriendelijk zijn. Oh. Oh. Hij toen uh... ja, Want we waren in Nederland en toen uh, was eh. er een, een, een, gewoon een onbekende meneer die, uh, die gaf hem een, een knuffel cadeau zomaar, zonder dat hij hem kent. En uh, dat heeft heel veel indruk op hem gemaakt over Nederland. Uh. Nou, dit was maar een verslagje voor uh, Radio 1 uh, Sportzomer vanuit Polen. Mister Polska. Tot morgen, ciao. Mister Polska, morgen horen we hem weer. Het is tijd voor het nieuws: want één minuut voor half vier, en dus is aangeschoven en bezig met de allerlaatste aantekeningen door op Negens. Ja.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 omdat hij het er niet mee eens was dat hij daartegen niet in beroep kon gaan. Volgens het Hof nu is de heffing niet in strijd met nationale en internationale regels. De ChristenUnie kiest bij de Tweede Kamerverkiezingen voor een mix van ervaring en nieuwe gezichten. Op de eerste drie plaatsen staan de huidige Kamerleden de Wind en Schouten. De Kamerleden Wiegman en Ortega komen niet terug. Op de vierde plaats staat directeur Segers van het Wetenschappelijk Instituut van de partij. Plaats vijf is voor fractievoorzitter Dick Faber van de ChristenUnie in de provincie Utrecht. En in het wegdek van de A2 bij Maastricht zit een groot gat van een meter breed. Twee rijstroken richting het zuiden zijn afgesloten. De Rijkswaterstaat is bezig het wegdek te repareren. Maar dat gaat zeker nog tot aan het begin van de avond duren. Nu Jolanda van de Velde bij de AWB. Zij weet hier vast meer over. Ja, nog steeds een uh, gat, groot gat in het wegdek. Je noemde het al op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er staat file vanaf Maastricht-Aken, airport tot aan Maastricht. 8 kilometer lang. Verkeer richting Luik in België kan het beste omrijden al vanaf knooppunt Kerensheide. Volgt dan de route via Aken en Eupen. Verder een probleem op de A2 van Den Bos naar Utrecht. Bij Zaltbommel 2 kilometer. Daar was een reisrook dicht, die is weer vrij. Voor de rest is het eigenlijk een uh, vrij normale vrijdagmiddagspits. De meeste verdragen. Vanuit de randstad naar het zuiden en het oosten. En ook wat extra drukte op de routes vanuit Arnhem op de A50 en de A325 naar het zuiden. Verder nog een probleempje bij Rotterdam op de A16. Van Breda naar Rotterdam. Tussen de eh, Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Ridderkerk 2 kilometer. Er is dus een vrachtwagen stilgevallen. Nu is daar de rechte rijstrook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen horen we weer waar de festival Tent precies staat. In ieder geval in Haarlem bij het Nationaal Korenfestival. En, en we praten over de betrekkingen, de relaties van motorclubs met de bovenwereld. Maar hier is tijd voor een briljante plaat van de Supremes. Bogot. Het jouw tijd, Dat is mooi. Er zijn mensen die de versie van Kim Wild beter vinden, maar dit is het origineel. Supremes, you keep me hanging on. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zit een gat in de snelweg. De snelweg. bij De A2 bij Maastricht. Is niet om te lachen. Nee, het is niet op de lach, hè? Dat is volgens mij. er zijn file. Nou ja, er zijn files ontstaan. Jeroen Stijn van Rijkswaterstaat Limburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Geef eens een beeld van het gat. Hoe groot is het? Het is. Uh... Een kleine meter bij een meter. Ja, en, waar, en 20 waar? centimeter diep ongeveer. Oh, kijk, ja, ja, waar, waar zit het in de rijbaan? Het zit eh, als je naar Maastricht rijdt vanuit het noorden... Eh, vlak voordat je Maastricht binnenkomt bij de eerste stoplichten... op de rechter rijstrook die doorgaat naar Luik. Ja, ja, dat ja, dat zal je, het zal je ja? maar gebeuren hè, als je daar rijdt en je zit ineens... dat je denkt, hey, uh, wat gebeurt er met de wielen? Ja, nou, we hebben dat uh, op tijd gesignaleerd oh. en we hebben uit voorzorg uh, de, die twee rijstroken afgezet. Een omleidingsroute is inmiddels ingesteld via haken. Uh, dus er is helemaal uh, uh, niets gebeurd en niets aan de hand. Het is alleen heel erg vervelend dat er een uh, flinke vier staat van ja. ongeveer 10 kilometer. Op vrijdagmiddag, hè? Tien over ja, half vier? Vervelend. Ja, vervelend. Ja. en dan moet de vakantie er nog langs, uh, zo meteen naar het zuiden? Het nou, te... de vakantie hoeft er vandaag niet langs, nee. maar het is natuurlijk altijd vervelend. Maar hoe kan zoiets ontstaan? Uh, dat weten we nog niet precies. We, hebben, uh, we zijn nu uh, bezig om een uh, inspectie uit te voeren. En uh, te kijken waar dat, uh, waardoor dat is ontstaan. En daarna wordt een noodreparatie uitgevoerd. Dus ja, wat, precies wat... de oorzaak is dat we... Even Eerder nog. Eerder vandaag horen we al een gat in de snelweg A50. Je zou bijna denken, is er een verband? In de A50? Nee. Er is geen verband nee, tussen maar... het gat in de A50 en de A2 bij Maastricht. Ja. Dat, uh, dat weet ik wel. Nee. Nou ja, je bent, je bent ook wel benieuwd als je daar, daar staat en als je daar uh, misschien binnenkort langs moet. Wanneer is de euvel verholpen? Het is, wij, moeten natuurlijk, uh, wij weten dat natuurlijk precies, uh, pas precies uh, of beter wanneer we de, meer weten over de, de, de oorzaak van het gat. Ja. Hè? Daar zijn ze dus nou mee bezig. Hè? En, maar wij verwachten dat we het uh, in de loop van de avond kunnen dichten, uh, letterlijk en figuurlijk. En dat het verkeer dan weer kan doorstromen. En wat moet de automobilist nu in de file, of in de aankomende file, dat denkt: oh jee, hoe kom ik hier nog weg? Wat kan hij doen? Nou, er is een omleidingsroute ingesteld via Aken. He, dat is één. En, en ja. Uh, verder, ja, er staat helaas een file van 10 uh, van kilometer. En uh, dat is natuurlijk fors. En, uh, dus dat uh, we vragen wel wat geduld van de, de wegwaarder. Ja, ik hoor in het nieuws al zeggen: hè. Aken, Eupen, Eupen Aken. Dat is allemaal lastig uh, natuurlijk. Ja, heel veel probleem. Meneer Stijn, uh, Jeroen Stijn van Rijkswaterstaat Limburg, dank u wel. Hij zal jaren aanvoeren voor Nederland Nederlands al Mark van Bommel. Maar afgelopen woensdag tegen Duitsland werd hij toch echt gewisseld in de rust. En de grote vraag is nu dus of van Bommel tegen Portugal weer gewoon in de basis staat. Verslaggever Bastiaan liep alvast met hem op de zaken vooruit. Mark, speel je nou liever tegen Rusland of tegen Polen in de kwartfinale? We moeten eerst maar even Portugal winnen, Bas. Ik denk begin een keer positief. Dat Kan je wel gebruiken na een paar dagen, toch? Ja, maar wij zijn ook positief. Alleen de resultaten zijn niet positief. Hebben jullie dit ook al tegen elkaar gezegd? Nee, wij moeten eerst een Portugal winnen. En, en dan ben je nog afhankelijk van Duitsland tegen Denemarken. En dan uh, mag je verder gaan kijken. Heb jij de statistieken in je hoofd? Uh, Nederland en Portugal samen? Volgens mij zijn zij het voordeel. Ja, een heel klein beetje. Tien keer gespeeld en hoe vaak heeft Nederland gewonnen? We hebben misschien uh, drie keer gewonnen. Eén keer? Eén keer. En dan moet dit de tweede keer worden. Ja, trainers zeggen dat altijd. Hoe langer een serie duurt die negatief is, hoe eerder die doorbroken wordt, toch? Ja, en hoe langer een serie die positief is, hoe, hoe eerder die gebroken wordt door de negatieve tijd. Dus ja, het is net hoe je het uh, wil draaien. Maar het is wel zo dat, uh, dat we moeten winnen. Er zitten mensen in de selectie van Oranje die geboren zijn, uh, na de laatste overwinning de enige overwinning op Portugal. Want Willems, zolang Jetro Willems leeft... heeft Nederland niet meer van Portugal gewonnen. Ja, maar daar hebben we ook niet zo, nog, nog niet zo vaak tegen gespeeld, volgens mij. Nou, acht keer zoiets zien. Maar goed. Oké, okay, we houden open over statistiek. Uh, ik wil wel even terug met je naar 2006. Dat is de laatste keer dat we Portugal tegenkwamen... op die veelbesproken wedstrijd op het WK. En wat is het eerste wat jou te binnen schiet als je daaraan denkt? Nou, oh, die wedstrijd verloren met 1-0. Ja, en ik denk dat de gemiddelde Nederlander zegt... er waren wat kaarten ook hier en daar. Ja, maar... Dan kan je wel meerdere wedstrijden uit de historie terug halen waar heel veel kaarten zijn gevallen. Dat, die, die wedstrijd die was gewoon zo. En we hadden die wedstrijd graag gewonnen. Wat heb je nou geleerd van dat duel met het oog op zondag? Ja, maar het is zes jaar geleden. Het is Een heel ander elfte van Portugal en een heel ander elfte van Nederland. Dus ja, wat je daarvan leert. Misschien... Uh... Dat je daarvan geleerd hebt dat je heel gesloten moet verdedigen en die kansen die je krijgt, die je die moet maken. Ja, ik denk, ik heb het maar even lang over Portugal, want anders moeten we het over Duitsland hebben. Uh, daar heb je denk ik ook niet veel zin in. Nee, maar je kan het ook over andere onderwerpen hebben, maar het is net uh, welke vraag je stelt. Welke onderwerpen zou je leuk vinden nu? Ik ga gewoon een antwoord geven op jouw vragen. meer kan ik niet doen. Kan dat zo zijn, Mark, dat jij je laatste Interland gespeeld hebt? Dat zou ik niet weten. Kan het zo zijn dat jij je laatste Interland gespeeld hebt? Ja, als er morgen op de training gebeurt, dat kan voor iedere speler zo zijn. Ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen, is de kans aanwezig dat jij na het toernooi zegt ik stop? En is er een kans aanwezig dat het team straks zo door elkaar geschud wordt voor die laatste wedstrijd dat je er misschien niet meer in staat? Nou, ik zeg, ik op de eerste vraag daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Of ik stop na het EK, omdat ik hier uh, helemaal gefocust ben op het EK, om, uh, om het EK te winnen.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 Uh, een strohalm, een laatste kans tegen Portugal. Kun jij in procenten aangeven hoeveel kans jij denkt dat er nog is voor ons, voor de natie Holland? Dat is niet in procenten uit te drukken. Uh, we moeten er gewoon in geloven wie er ook op het veld staat. En al die jongens die op de bank zitten, Ze moeten als één team naar het veld op gaan en er alles aan doen om die Portugezen met minimaal twee golfschilder te slaan. We zijn benieuwd, toch nog wel hoor. Zondagavond tussen Nederland, Portugal, kwart voor negen in Garkov, Govert. Tijdrit, ronde van Zwitserland. De te kloppen tijd was van de Zwitser Cancellara, Sebastian. En ik had niet verwacht dat ik zou kunnen gaan melden dat Frederik Kessiakov sneller zou rijden. in die tijdrit van bijna 34,5 kilometer dan Fabian Cancellara. Maar dat doet Kessiakov wel. Twee seconden uiteindelijk houdt hij over aan de finish. nadat hij bijna de hele tijdrit sneller was dan Cancellara. 11 kilometer behoorlijk sneller. Dat was bovenop die klim. Daarna leverde hij toch wel behoorlijk wat van de voorsprong die hij daar had gepakt, want dat was bijna 20 seconden in. Maar hij houdt uiteindelijk nog dus uh, die twee seconden over op Kanselara Kesjakov, die uh, bezig is aan zijn vierde seizoen als beroepsrenner. Vorig jaar de Ronde van Oostenrijk won. En zo links en rechts wel eens een top 10 notering heeft neergezet in uh, lange tijdritten. Maar dat hij dit presteert, Kanselara verslaan in zo'n lange tijdrit in Zwitserland. Dat is toch wel uh, knap te noemen. 46-36. Voor die Kesjakov, die rijdt voor de succesvolle Astana-ploeg voorlopig dus de snelste tijd. Kijken wie er dan daar nog in de buurt gaan komen. Voorlopig onderweg komt er niet echt iemand in de buurt van de tijd van Kesjakov. Thomas Dekker goede tijdrijder geweest in zijn, zeg maar het eerste deel van zijn carrière voordat hij doorwegens doping werd geschorst is onderweg. Langeveld is onder, onder andere ook onderweg. Ook Johnny Hogeland gaan we terugzien in de Tour. En Laura ten Dam zijn onderweg en dadelijk rond de klok van vieren. Dan starten Wout Poels, Robert Geesink en Steven Kruiswijk. Kunnen we eens gaan kijken hoe het met hun vorm staat. Een week of twee voor de Tour. Zoals, dankjewel, we horen je later weer. VVD Tweede Kamerlid Janine Hennes-Plasgaard verklaarde gisteren in de Telegraaf... dat ze bewijzen heeft voor contacten tussen motoclubs als de en hooggeplaatste ambtenaren, advocaten en zelfs politiefunctionarissen. En dat zou voor het eerst zijn dat er hard bewijs is... voor dit soort contacten tussen de boven- en onderwereld. Het dus gaat dan ook met deze bewijzen naar het OM, het Openbaar Ministerie. Gerlof Leijstra is misdaadjournalist voor Elzevier. Houdt zich ook al jaren bezig met die motorbendes. Meneer Leijstra, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, was het nog nieuws voor u dat er dit soort contacten zijn tussen motorbendes en bijvoorbeeld hogeplaatste ambtenaren, politiefunctionarissen? Ja, toch wel. Ja? Ik kijk er wel van op. Um, met name inderdaad de infiltratie waar ze het over heeft in de overheid. bij hoge ambtenaren en politiefunctionarissen. Als dat klopt, is dat zeer ernstig. Ja, en bent u ook verbaasd dat, dat, dat zij dat uh, oud in die open vertelt? Want uh, het is bekend dat die motorclubs zich nogal uh, bedienen van allerlei intimidatie. Uh, de... Ja, ik vind het buitengewoon moedig. Geweldig uh, Ik zeg voor Elsevier eindelijk een parlementariër of een Tweede Kamerlid met ballen. Dat ja. meen ik ook echt. Het is heel moedig. Uh, tegelijkertijd, de tweede vraag is natuurlijk: lukt het om het juridisch te bewijzen? Je kunt wel allerlei mails ontvangen van ja. mensen die iets roepen en zeggen. Uh, zij gaat niet over één nacht ijs, daar is ze slim genoeg voor. Maar of het juridisch bewezen kan worden. Als dat zo is, dan hebben we natuurlijk uh, een, een schandaal van de bovenste plank. Dat die motoclubs wisten te infiltreren uh, in de kringen van uh, ambtenaren, hoge ambtenaren en politiefunctionarissen. En dat is ook heel gevaarlijk. Hè? Het laatste geval, infiltreren in de politie, dat zou betekenen dat ze op de hoogte zijn van onderzoeken. Dat ze wellicht weten wie tegen ze verklaren. Anoniem getuigen. Nou, dat, uh, dat zou echt. Uh, zijn. Ja. En waar zouden ze met elkaar eh, zaken over kunnen doen, boven en onderwereld? Uh, nou, voor de advocaten en de accountants, die ze ook noemt, gaat het natuurlijk om uh, het financieel afdekken van inkomsten. Uh, slimme sluitbloeders verzinnen, uh, zoals veel advocaten en accountants dat doen. Uh, dat vind ik nog wat anders, hoe verwerkelijk ook. Vind ik dat nog wat anders dan als uh, overheidsfunctionaris en personeel uh, van de politie plat is. Ja, dan loop je grote risico's dat uh, onderzoeken lekken. Dus dat ze op de hoogte zijn van wat er uh, ze gebeurt. Uh, maar wat ik eerder al zei, dat ze wellicht achter de identiteit van getuigen komen... die daar geen prijs op stellen, die bewust anoniem willen blijven. Ja, dan ben je leven niet zeker, in sommige gevallen. Nee, dat is duidelijk. Uh, want, uh, en moet zij zich dan nog zorgen maken, denkt u? Mevrouw Henris-Pasgaard? Um, nou ja, uh, je zou kunnen zeggen, een, een, een kogel in een uh, envelop is snel opgestuurd... Um, zij hoeft zich in die zin geen uh, zorg te maken. Hè, ze is natuurlijk een publieke figuur. Als er wat met haar gebeurt, dan weet iedereen in welke richting er gezocht moet worden. Ja. Maar ik geef het te doen. Ik vind het heel moedig. Ik vind het ook heel goed dat ze het doet. Maar nou moet ze wel met die bewijzen verder. En dat zijn natuurlijk mensen die anoniem wilden blijven. Uh, ja, zit hier om te gaan verklaren als ze tegelijkertijd weten... dat blijkbaar de politie niet helemaal uh, 100% gesloten is voor deze motorclub. Ja, want je vraagt je af, zou er een relatie zijn tussen boven- en onderwereld... Uh, die ertoe leidt dat motorbendes die zo vaak ja. toch min of meer vervolgd dreigen te worden... uiteindelijk uh, wegkomen? Ja, ik, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik denk dat we het eerder moeten plaatsen in de zin van... de politie is van plan om een clubhuis binnen te vallen... En... Raar, de jongens zijn op de hoogte. Dat is wel eerder gebeurd. En dan zeiden de angels tegen mij... ja, dat zagen we een paar dagen van tevoren aankomen... omdat hier plotseling aan de Wenkenbachweg in Amsterdam... Ja. niet parkerenborden werden geplaatst. Maar het zou ook heel goed kunnen dat een plat contact zegt... jongens, over een paar dagen uh, is er een inval. zorgt dat er geen... Uh, waar aanwezig dan kun je denken aan drugs en wapens, uh, waardoor je in de problemen komen. Uh, ik, ik denk, ja, in de vergunningensfeer kun je natuurlijk bij de overheid iets verzinnen, maar ja, de bibel is de bibelkle. Dat is die wet die voorkomt dat mensen met criminele contacten uh, vergunning krijgen om bijvoorbeeld een clubhuis uh, te runnen. En uh, ja, het kan zijn dat ze in die sfeer uh, geholpen zijn. Uh, maar ik, ik ben heel benieuwd. Het, uh, uh, Hennis Plasgaard heeft aangezegd, nu moet ze ook B zeggen. En dat B wordt heel lastig. Ja, en toch gaan we uh, een klein beetje lijken op wat we in Italië altijd de maffia noemen. En uh, waarvan wij altijd gedacht hebben, dat is in Italië en dat gebeurt in Nederland ja. niet. Nee, dat, dat is waar. Ik heb Een paar jaar geleden was ik een van de mensen die gehoord werden door de commissie um, Verwevenheid, Onderwereld, Bovenwereld. Dat was een Tweede Kamercommissie. Toen hebben we al vastgesteld dat. het was goed. Hè, de enstra affaire kennen we natuurlijk ja. allemaal. Dat daar die relatie uh, uh, aanwezig was. Maar als het klopt dat motoclubs weten te infiltreren in overheid, uh, dus ambtenarij en politie. Ja, dan zijn we inderdaad ja. dichtbij wat de maffia al jaren, al decennia doet. Dan zijn de maffiemaatjes onder ons. Uh... Gerhof, luister. Ik uh, dank, dank u, u hartelijk. Missa voor het blad Elsevier. Graag gedaan. Zometeen de festival tent na Mena. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Well, I saw you with your hands above your head. Spinning around, trying not to look down.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 Ja, je dacht dat het een klein meisje was, hè? Maria Over. Mena. Maria Mena is heel Mena. groot. Mena. Jemena. En is ook een, een grote ster inmiddels. En dit is uh, haar voor mij eerste hit. You're the only one 2004. Ja, voor mij ook de eerste. En de Radio 1 Sportzomer. De Festival Tent. Ho, de festivaltent trekt heel Nederland door. Is vandaag uh, neergestreken bij het Nederlands Koorfestival in Haarlem. Hoor in de verte al wat gezang? Uh, dat klopt toch, Anne van der Veen? Ja, ah. ik uh, loop heel even naar buiten. Want uh, binnen wordt er hard gezongen bij het uh, Nederlands Koorfestival. Maar om daar nou zo uh, doorheen te gaan zitten praten, dat uh, doen we maar niet. Um, het is niet alleen een korenfestival, het is ook een wedstrijd. En daarom praat ik even met John Damsma. Hij is de juryvoorzitter, maar hij kan dus ook wel vertellen... hoe we eigenlijk naar zo'n koor zouden moeten luisteren. Nou, ik zou om te beginnen zou ik kijken... vooral even kijken van... communiceert het koor ook met mij of met ons? Dat vinden wij ook heel erg belangrijk. He, op het podium staan, alleen je liedje zingen... je hebt geen contact met de zaal. Nou... Maar waar we naar luisteren is bijvoorbeeld de zuiverheid. Is het verstaanbaar? Is het ritmisch? Blijft het fijn bij elkaar? Is het koor mooi in balans? Dat zijn voornamelijk de dingen waar wij naar luisteren. Geef me eens wat harde feiten. Hoeveel mensen zitten op een koor? Je moet weten dat wij in Nederland meer zangers hebben dan voetballers. Ja, er wordt ongelooflijk veel in Nederland gezongen. En uh, dat is lichte muziek. Gaat in Nederland erg goed. Uh, klassieke muziek gaat erg goed. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook seniorenkoren. De wat ouderen en we hebben jeugd- en kinderkoren. Nou, er wordt ongelooflijk veel gezongen in Nederland. Dus totaal? Uh, ik denk ruim een miljoen. Het is dus een van de meest populaire hobby's in Nederland. Ik ging eerder vandaag even kijken bij een repetitie van een koor dat meedoet aan de wedstrijd. Ja, we de Kijk hier naar een seniorenkoor. Wie is hier eigenlijk de jongste? Helemaal achteraan, laat ik daar eens naartoe gaan. Eens even kijken. Hoe oud bent u? Net 60. Net 60 zou u niet zeggen. Oh, dankjewel. En kunt u mij eens uitleggen: uh, een seniorenrecord? waarom zit u daar eigenlijk bij? Gewoon omdat het een geweldig koor is. Ik had ervan gehoord. En op een gegeven moment moesten wij overstappen naar een ander koor. En toen heb ik hiervoor gekozen. En het is echt helemaal geweldig. Wij zijn eigenlijk geen koor, want wij zingen als jonge vrouwen. Ja, en mannen. Ja. En mannen, ja. ja. Dat wilde ik zeggen, ja. want het klinkt helemaal niet zo oud. Uh, nee, we zingen helemaal niet oud. Nee, gewoon een model. Naast ja. u staat een meneer die volgens mij iets ouder is. Nou, weinig. Ja. <lacht> Hoe oud bent u? Tachtig bijna. En waarom zit u bij een koor? Omdat ik het zo heerlijk vind. Het is mijn grote liefde. Nu doet het koor ook mee aan een wedstrijd. En uiteindelijk kan dit koor het beste koor van Nederland worden. Hoeveel kans maken jullie? Nou, 75 procent. Er wordt wat gelachen. Is dat te veel of te weinig? Te weinig. Ja, want uh, wat maakt uh, dit koor eigenlijk zo goed? Ik zoek nog weer even naar de dirigenten. Ze denken 75% kans om te winnen. Ik denk 50% kans, want ik ken het andere koor en die zijn geweldig. Nu is dit een seniorenkoor. Merken we dat aan iets? Af en toe merken we dat wel een beetje. Ja, omdat sommige mensen niet meer zo goed te been zijn... maar die kunnen gewoon op stoelen zitten en dan gaat het ook gewoon geweldig. Want de stemmen die veranderen niet met ouder worden. Nu moeten we eigenlijk luisteren. Hè? Doe eens het nummer... Maar het blijkt, dit is een goed koor. Kunnen TBA doen? Dat is een heel rustig ding. A cappella. Give it away. <tied> dat was dus eerder vandaag. Lucas de Bruin, voorzitter van het Nederlands Korenfestival. <tied> uh, Zo'n programma als korenslag. Uh, Heeft dat nou het koor een uh, lift gegeven? Ja, ik denk dat uh, als je kijkt naar de populariteit van bijvoorbeeld uh, popkoren in Nederland... dan heeft uh, Koreslag een bijdrage geleverd aan uh, de verdere popularisering van dat genre. Uh, het uh, Nederlands Koorfestival richt zich op een breder genre. Dus wij doen ook pop, maar we doen ook uh, klassiek. En met name in uh, deze versie van het Nederlands Koorfestival... hebben we uh, klassiek uh, als, uh, als focusgenre uh, neergezet omdat we vinden dat uh, uh, koorleden eigenlijk alle genres moeten leren kennen. Wat is nou het uh, meest gezongen lied door een koor? Het meest bezongen lied? Ik denk de Drunken Sailor. <laughs> What shall we do with the Drunken Sailor? Zo begint hij. <laughs> dat is lekker met een koor. Nou, ik denk dat... Uh... Uh, het ook weer een, een, een goede opstap is. Maar uh, ik, uh, ik denk dat uh, het leren kennen van het hele brede genre van de, van de koorliteratuur... dat het toch een uh, mooie uitdaging is voor uh, de koorleden in Nederland. Nu horen we in de verte uh, veel muziek uit de zaal. Zullen we maar uh, gewoon weer eens naar binnen gaan? Ja, laten we dat doen, want daar gaat het om. Hè? kunnen jullie nog even meeluisteren. Nederlands Koorfestival in Haarlem. En we uh, hoorden Anne van der Veen uh, die het uh, festival portretteerde. Is leuk. We gaan binnenkort kijken, Jeroen. Zeker weten. Ik ben wel onderweg, want over een paar minuten zijn we vrij. Uh, Fabian Cancelara, hij was toch de man die deze etappe ging winnen... van de Ronde van Zwitserland. Maar Sebastian Timmerman, dat dook iemand onder ze... van die, uh, van die ploeg uit Kazachstan. Van Astana inderdaad, en hij komt uit Zweden, Frederik Kessyakov, Nou ja, als uh, het Zweedse al een goed voorbeeld... aan zijn goede presteren neemt hè, vanavond tegen Engeland... om nog maar even een bruggetje naar het voetbal te maken. Uh, Maak Kessyakov is ja goed, uh, goed bedacht, daar heb ik uren over na moeten denken. Maar die Kessyakov, het verbaast me toch wel hoor. Want uh, ik zei het net al, ik heb nu even in de uitslagen terug zitten kijken. En zo hier en daar kom je wel een redelijke goede uitslag van hem tegen... in een lange tijdrit vorig jaar in de Ronde van Spanje, bijvoorbeeld elfde in de lange tijdrit daar, toch op meer dan twee minuten... van Tony Martin, die later ook de wereldtitel voor zich op ging eisen... en daarmee Cancellara ontroonde. En hij is twee jaar geleden nog wel eens als derde geëindigd... in het Zweeds kampioenschap tijdrijden. Maar dat hij dan nu in één keer Cancellara zo geeft, ook al is het maar met drie seconden, maar toch, of twee seconden... moet ik zeggen, dat verbaast me toch wel die Frederik Kessiakoff. Hij is in ieder geval in vorm, twee weken voor de tour. Dat is het minste wat je kunt constateren. En wat we verder kunnen constateren is dat er nog niet echt iemand onderweg in de buurt komt van die tijden van Kessiakoff en Fabian Cancellara. Niki Terpstra, inmiddels ook al een tijdje over de streep... staat voorlopig zevende aan de finish... op 2 minuten en 17 seconden van Kessiakoff. Ik kan me voorstellen dat hij toch wel ietsje meer had verwacht... van deze tijdrit. En op het moment dat ik dat zeg... zie ik dat Mollema de zesde tijd voorlopig neerzet in deze tijdrit. En dat vind ik dan wel weer goed. 1 minuut en 42 seconden achter Kessiakoff... voor de niet-tijdrijder Bauke Mollema. Maar ja, er zit een flinke klim in... En ja. dat is blijkbaar in het voordeel geweest van die Bauke Mollema. Die kan terugkijken op een geslaagde tijdrit. je dankjewel. Einde van dit uur van uh, ons blok ook. Samen met Govert Zoddekt hier. Ze zijn al binnen. Lucilla Carasso en uh, Tom van Hek. En natuurlijk meer over de ronde van Zwitserland. Hè? Wie is de Mollema? We gaan er erachterheen. Kijken wie hem gaat winnen. Die en en over twee uur weer een eerste wedstrijd op het EK voetbal. Veel plezier. Fijne middag. Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Zometeen om 6 uur Zweden-Engeland en om kwart voor 9 Oekraïne-Frankrijk. Morgen Tsjechië-Polen en griekenland Rusland. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie.